Groot met het NOS-journaal. De Turkse minister Zeybekci heeft tijdens een bezoek aan Nederland... zijn uitspraken over aanhangers van de Gulen-beweging afgezwakt. Na de mislukte koepoging poging in Turkije zei hij nog dat ze zullen smeken... om gedood te worden, om een eind te maken aan hun lijden. Nu zei hij dat sympathisanten van Gulen niet automatisch... als terrorist worden beschouwd. Volgens Zeybekci waren de mensen die worden gestraft... bij de poging tot staatsgreep betrokken.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 De jonge Israëliër Lahav Shani wordt de nieuwe chef van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij volgt Yannick Nezet-Seguin op, die als gastdirigent aan het orkest verbonden blijft. De orkestleden hebben Shani unaniem voorgedragen. Hij begint in de zomer van 2018. Hij is dan met zijn 29 jaar de jongste chef uit de geschiedenis van het Rotterdamse Orkest. Het weer, het blijft vanavond en vannacht droog en er zijn weinig wolken. Het koelt af naar nou omstreeks 16 graden. Morgen is het vrij zonnig en het wordt in de middag 29 tot 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer met lokaal 35 graden. Vooral in het zuidoosten is er sprake van een hittegolf... met ook in het weekend tropische temperaturen. Dit was het NOS-journal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 hele goede morgen, bon zo gezegd. Zondagmorgen tien uur geweest, de hoogste tijd voor CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auko B. Ja, zo tegen het einde van de zomervakantie, ja, nog een weekje geloof ik. Uh, ja, jazzprogrammaatje. Op deze regenachtige zondagochtend, uh, het, het valt met bakken uit de lucht hier. En uh, ja, als je van regen houdt is het een topdag. is natuurlijk een geweldig moment om naar goede jazzmuziek te luisteren en waar je ook bent in de wereld, gewoon hier in Zandvoort... of misschien luister je wel ergens op een zonovergoten strand... in het zuiden van Europa naar CFM. En uh, ja, draai jazz. Yes. Wat hebben we op de het Eerste Uur... onder andere Craig Abate en Phil Woods... Uh, van hun nieuwste cd. Een cd 2016. Ted Jones en Mel Lewis. Miss Sophie Lee. Uh, Joe Lovano, ook van zijn nieuwste cd. Nou, kortom, het belooft heel veel moois. En ik, uh, we begonnen natuurlijk met uh, Benny Carter... Uh, van een, een, een driedubbele cd, zelfs Harlem Renaissance. En uh, dat deed hij samen met de big band van de Rutgers University Orchestra. En dit was natuurlijk het nummer Sunday Morning. Maar Sunday Morning hebben we nog veel van veel meer bekende bands. We hebben onder andere uh, deze gehad. Sunday Morning van The Velvet Underground... Maar er zijn heel veel andere van gemaakt. En ik heb gekozen voor een nummertje van Chris Coco. Hè, met de zang van Nick Cave. Sunday Morning. Het oude nummer van The Velvet Underground. Sunday morning. Just a restless feeling By my side Early dawning Sunday morning It's just the wasted year behind Watch out The world's behind you There's always someone around you Call It's nothing Feeling I don't want van Chris Coco. En Disjockey producer. van alles doet hij. En hij heeft dit nummer een, mooi gecoverd. Een nummer van de Velvet Underground. John Kale. Volgens mij stond het op een eerste LP 1967. Maar dit is een mooie uitvoering. Dus vandaar een mooi begin. En dat brengt ons gelijk bij. Het, nou, ik heb maar een mini themaatje deze keer. En het mini themaatje is Sunday Morning. En een paar nummers die heb ik uitgezocht op de, deze titel. Onder andere deze van uh, Bassa. En Bassa is een Duitse formatie die eigenlijk een soort ja, vrolijke muziek brengt. Een, een mix van, uh, uh, yeah, uh, uh, uh, van jazz, kamermuziek, een beetje Latijns, uh, Bossa. Uh, Bassa, met Sunday Morning, van hun cd Media Luna, mooi nummertje ook. Muziek van Bassa, een Duitse formatie uit Berlijn. bestaande uit Mirjam Eertman op viool, Hannes Dehar op klarinet, Takashi Petersen gitaar en Sebastian Klozen uh, bas. Ja, lekkere zondagochtendmuziek. En dat was allemaal vrij nieuw. En dan heb ik nu nog een oudje, Ben Webster. Heel bekend, die speelt ook op Sunday. Sunday at Montmartre. En dan denkt iedereen natuurlijk aan Parijs, maar volgens mij is het een jazzclub in Kopenhagen waar hij toen speelde. Sunday morning. <klaar> Dat is Bassa nog een keer. Dat moeten we niet doen natuurlijk. Ik had gezegd Ben Webster. Sunday, Ben Webster. Ben Webster live in de Montmartre Club in Kopenhagen. met uh, op piano Kenny Drew. Uh, de He Niels Henning Eurstedt Petersen. en op de barstad Alex Reel. Uh, dat is uh, leuke muziek van Ben Webster. We ja, gaan even kijken wat we nog meer hebben klaarstaan. Ik zal eens even kijken. Dit is ook aardig. Uh, dat is dit nummer. Het is Ted Jones en de Mel Lewis Jazz Orchestra. En dat is een big band ge, geformeerd door de trompetist Ted Jones en de drummer Mel Lewis. ongeveer 1965. En ja, die hebben heel wat gespeeld. En die Mel, Jones heeft, Mel Lewis heeft toch een aardige invloed gehad op drummers bij big bands. En het leuke is, er is onlangs een, een CD uitgekomen. En, en daar staat werk op van hen uit die begintijd. En dat is de, de, de Ted Jones en Mel Lewis Orchestra All My Yesterdays heet die cd. En dat was ook dit nummer. En dat is een aardige cd. En ja, om deze band niet te vergeten. Nou, we draaien lekkere zondagochtendmuziek. En bij zondagochtendmuziek hoort ook deze uh, zangeres. ZANG EN De jazz is nog minder bekend. Lores Alexandria heet ze. En uh, ja, het is een geweldige zangeres. En uh, ja, toch niet zo heel bekend. Ik vond het wel een leuk nummertje om op deze zondagochtend te draaien. En dat geldt ook voor het volgende. En dat is wel weer wat aparts. Dat is een nieuwe. Dat is Miss Sophie Lee. En die zingt You and Me. Een van Miss Sophie Lee and the Paris Suite. Dus they traverse to the uni this universe. En dit was nummer You and Me, the Universe, Miss Sophie Lee. Ja, een leuk arrangement ook. Mooi nummertje. Uh, ik ben ook een filmliefhebber. En vandaar dat ik ook altijd wel wat filmmuziek in het programma doe. En ik dacht deze keer aan de Cotton Club. Een bekend nummer. Mood Indigo. Ik dacht dat het van Duke Ellington was. Uh, is uh, bewerkt door John Berry voor de film. Mood Indigo uit de cotton club. club Moet Indigo. Bewerkt door John Barry. Uh, ja, ik ben... Ik zei het al, ik hou ook van filmmuziek. En iedere maandagavond van 9 tot 11... is er ook een programma van mij op CFM. Met filmmuziek. Eerste uur wat meer pop. Tweede uur wat meer rustige filmmuziek. Uh, en ik doe ook altijd nog een bekende filmsong. Bewerkt door een jazzfiguur. En ik heb deze keer gekozen voor... Mineyard Ferguson. En die speelt het prachtige nummer... The Way We Were. Uit de film The Way We Were. Uh, ja... Mooi nummer. Wij Maynard Ferguson. Heijn Ferguson, uh, Canadese trompetist. Uh, en uh, ja, zat op zijn LP uh, Chameleon. Een LP uit 1974. Dan tijd voor die Scandinavisch. En dan kom ik terug bij Catherine Madsen Swing Quartet. Smile. is aching, smile, even though it's breaking, when there are clouds in the sky. if you Een fenomenale Deense jazz-zangeres. Zeer de moeite waard. Dit was van RCP CD I'm Old Fashioned. Uh, mooi nummer, mooi CD. Maar ze heeft ook nog hele recente. Deze was uit 1996, dacht ik. Vond ik eens ook iets wat van haar nieuwere werk draait. ook zeer de moeite waard. Ja, en dan is nu de hoogste tijd voor een icoon. En dan heb ik het over Joe Lovano. En Joe Lovano en zijn Classic Quartet gaven op 14 augustus 2005 een zinderend optreden in het Newport Festival. Een hoofdrol was hierbij weggelegd voor de toen 87-jarige pianolegende Hank Jones, en die de band naar grote hoogte wist te stuwen. Er zijn toen integraal opnames gemaakt en nu, onlangs 2016, is er een CD op de markt verschenen van Joe Lovano Classic Live at Newport. Nou, en die is het wachten meer waard geweest. Alle hooggespannen verwachtingen zijn uh, nagekomen. Op de meespelen natuurlijk... Hank Jones piano, Louis Ness op contrabas en George Maraz op drums. En ja, deze, uh, deze, deze cd is echt uh, voor alle liefhebbers... van klassieke bebop en hardpop een prachtige cd. En deze is in 2016 uitgekomen. Ik ga er een stuk van draaien. Ik weet niet of het helemaal... Het zijn allemaal lange stukken. Maar ik, ik draai in ieder geval nummer, van het eerste nummer Big Ben... Een stuk... Joe Lovano van de fantastische cd uh, Live at Newport. De, de Newport. Deze cd is eigenlijk uitgebracht onlangs 29 juli 2016. Dus dat is eigenlijk nog zeer recent. Echt een aanrader voor iedereen. Het zijn allemaal vrij lange stukken. Ja, ja we gaan er zo uit met de, het laatste nummertje voor de klok van 11. Uh, de Augustus Blues is dat wel een aardig nummer. En twee uur, dan komt er toch meer mooie muziek. Lucky Thompson, Hendrik Murkens, Metropolitan Orkets, uh, eens even kijken. Larry Young, Buddy Rich, Maria Snyder, Esther Phillips. Nou, nah, kortom, zorg dat je tweede uur er ook bij blijft. <middels> Tot na de klok van 11.